De commissie stemt er later vandaag over. Als een meerderheid ermee akkoord gaat, komt er een stemming in de Senaat... wanneer die volgende week is teruggekeerd van het zomerreces. Minister Kerry zei tijdens een hoorzitting in de Senaat al... dat het niet de bedoeling is dat er grondroepen naar Syrië gaan. Volgens hem is president Obama niet uit op een oorlog tegen Syrië.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 Maar volgens critici is slecht regeringsbeleid. De oorzaak Er zou te weinig in infrastructuur worden geïnvesteerd. Het weer. Vannacht kans op nevel of mist. Overdag vrij zonnig maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Martijn Middel en Leon Mastik. Goeienacht en welkom terug. Kent u het nog, dat typische rinkeltje van de Nokia-telefoons? Maar Microsoft neemt de oude telefoon-gigant over. Dus wie weet is er alsnog hoop voor het Finse bedrijf. 60 jaar geleden trof de watersnoodramp Nederland. Tot op de dag van vandaag hebben we daar nog steeds mee te maken. En onze verslaggever Rens Gooseling neemt de tijd voor een origineel cadeau. Dat hoort u dit uur in nog steeds Wakker van Omroep WNL. Nu eerst Tennis. De US Open zit in de tweede week en op dit moment zijn de wedstrijden van het tennis Grand Slam in New York in volle gang. Alle Nederlanders liggen er lang uit, maar sinds gisteren ook tennisicoon Roger Federer. Voor ons houdt Ger Hensen van TennisUpdate.nl de wedstrijden bij. Goeienacht Ger. Goeienacht. Ja, Federer uit het toernooi. Kon je dat uh, geloven? Uh, ja, dan moet je toch uh, wel even met je ogen nog knipperen, Maar aan de andere kant, op Wimbledon liep het ook al niet echt fantastisch. Dus uh, ja, echt een hele grote verrassing is het ook niet, maar ja... Het blijft een, een fantastische speler, dus het is altijd wel een schok als hij zo vroeg al ja het toernooi moet verlaten. Luidt dit het einde van een tijdperk in? Ja, dat, dat vrees ik toch eerlijk gezegd wel. En dat zeg ik met pijn in het hart, want ik zie Frederik uh, graag tennissen. Uh, ik vind het een fantastische speler, maar ik denk dat zijn tijdperk uh, nu al ten einde is. Hij is ook 32 inmiddels. Dus ja, het beste is er echt wel af. Is dat oud voor een tennisser, 32? Dat is, ja, dat is voor een kennisje, dan ben je, ben je, wel op leeftijd. Uh, zeker als je kijkt naar de, ja, zijn concurrenten, de, de, de wereldhanglijst aanvoerder Novak Djokovic. Ja, dat scheelt echt wel, uh, echt wel flink wat. Dat is een midden twintiger. Dat geldt ook wel voor uh, Andy Murray. Dus ja, daar zit een behoorlijk gat uh, ten opzichte van Federer. Uh, ja, het beste is een gat, zoals ik al zei. Beter zal die ook niet meer worden. En het verschil met, uh, ja, met Djokovic en Murray is toch behoorlijk groot momenteel. Nee, de piek is geweest van Federer. Uh, nou weet ik dat het bij sporters nog wel eens lang kan duren voordat ze inzien dat ze beter kunnen stoppen... omdat ze gewoon over het hoogtepunt heen zijn. Wanneer denk je dat hij zijn records opbergt? Ja, dat is de grote vraag, want uh, Federer heeft uh, al een tijdje geleden gezegd... dat hij eigenlijk door zou willen tot en met de Olympische Spelen in Brazilië. En dat betekent dus dat hij door zou gaan tennissen nog drie jaar, want dat is in 2016. Ja, ja. ja uh, naar aanleiding van, uh, van de resultaten uh, van op de, de laatste twee Grand Slams, US Open en Wimbledon... Uh, ja, zou hij misschien toch moeten inzien dat dat wellicht niet zo'n goed idee is. Hij is, heeft juist mis... vaak een aantal maanden geleden gedaan, Ja, wellicht dat hij... Ook tot de, ja, tot de conclusie gaat komen dat, dat, uh, ja, dat hij misschien zijn racket inderdaad maar iets eerder moet opbergen. En anders kan hij misschien altijd nog meedoen aan het dubbelspel? Ja, ja daar heeft hij uh, inderdaad ook een uh, Olympische uh, gouden medaille uh, in gewonnen. Dus uh, ja, ja ligt dat daar nog een kans ligt. Ja. Ja, er wordt nog meer getennis natuurlijk. Uh, even naar de wedstrijden. Welke wedstrijden zijn er al gespeeld? Uh, ja, het, het schema heeft wat vertraging opgelopen. Dat komt eigenlijk door uh, de hij uh, had het speelschema een dag eerder Toen uh, viel er een behoorlijk wat regen uit de lucht in New York. Mm. Dus uh, er is wel uh, iets vertraging opgelopen. Uh, zodoende moet Danny Murray zich bijvoorbeeld nog plaatsen voor uh, de uh, kwartfinales. Dat mm. zal geen probleem uh, opleveren overigens, want hij speelt tegen een Oesbeek, Dennis Istomin. Uh, Novak Djokovic heeft zich uh, inmiddels wel uh, bij uh, de laatste acht geschaard. Hij kwam uh, een aantal uren geleden in actie en uh, deed dat heel erg overtuigend. Tegen een Spanjaard. Uh, 6-3, 6-0, 6-0. Dus maar drie games laten liggen. Uh, ja, dat uh, ondersteunt toch wel dat Novak Djokovic uh, een van de grote kanshebbers is. Ja. Samen met Murray ogers want dat is de, de titelverdediger uh, in, uh, in New York. En vergeet ook niet uh, Rafael Nadal die inmiddels al een 19 wedstrijden uh, op rij uh, heeft gewonnen op hardcore dit jaar... en nog geen enkele heeft verloren. Ik zag net, zo net ook uh, Serena Williams uh, voorbij komen toen ik hier door het pand liep... in de eerste set uh, stond ze met 5-0 voor. Hoe is dat afgelopen? Is het al afgelopen? Uh, dat heb ik nog niet helemaal meegekregen. Uh, de, de eerste uh, halve finalist, want daar zijn ze wel iets verder... dat is uh, de Chinese uh, league geworden. Maar Serena Williams bent het inderdaad door het uh, toernooi... Uh, ...zien we inderdaad dat ze ook in de, de halve finale staat. En ja, van enige tegenstander uh, was er eigenlijk geen sprake van uh, de Spaanse Navarro... ...en het is 6-0, 6-0 geworden. Oh, dat, nou, in ieder geval geen ja. verrassing. Hè? Dat is, uh, Serena Williams is ook aardig in vorm, geloof ik. Ja, dat is absoluut de grootste hebben om, uh, om het toernooi te winnen. De ja. enige tegenstander uh, die het haar misschien nog een beetje moeilijk zou kunnen maken... ...is Victoria Azarenka. Als je verder kijkt naar de namen die nu nog over zijn, ja, dat zijn echt outsiders. Echt absolute outsiders. Mm -hmm. En de Nederlanders, we zeiden het al eventjes, die vlogen er eigenlijk bij het begin al uit. Waar ligt dat nou aan, aan de Nederlanders? Ja, dat is toch wel verschillende redenen eerlijk gezegd. Want uh, er werd best wel wat van verwacht. Ondanks dat uh, de Nederlanders het uh, ja, op de Grand Slams uh, niet zo heel erg goed hebben gedaan dit jaar. Was de loting op zich wel, uh, wel gunstig voor uh, de Nederlanders die meededen. Maar ja, uh, ja, bij Sijsling, uh, ja die heeft al aangegeven die door Sijsling, dat hij gewoon niet zo goed in zijn vel steekt. Dus dat is misschien mentaal ook wel, uh, wel een dingetje. Ja, bij de andere, uh, ja, de kwaliteit ontbreekt misschien ook wel. Uh, het is natuurlijk niet alleen maar goed kennissen, maar het moet ook in je hoofd goed zitten. Ja, wellicht uh, na een reeks slechte resultaten dat het uh, ja, dat ze gewoon momenteel uh, niet helemaal goed. Uh, ja, Mentaal uh, op, op zo'n wedstrijd zijn voorbereid. Nou, na een nieuwe Nederlaag zal het mentaal niet beter worden dan. Er zit ook nog eens de Davis Cup eraan te komen uh, ja. nee, voor Nederland. Uh, Seisling doet daar niet aan mee. Nee. Wat nee, komt dat? Ik, ja, dat is om de reden die ik, die ik net zei. Uh, ja, hij geeft zelf aan dat hij verwacht dat hij geen meerwaarde kan zijn voor de ploeg en hij heeft zich daarom afgemeld bij Jan Siemering. Daardoor moet het nu gebeuren met Robin Haase, uh, Jesse routa Kalum, Timo de Bakker en uh, Jean-Julien Roger. Uh, de kansen zijn er op zich wel, hoor, ja? tegen de Ze spelen voor een plaats in de wereldgroep. Uh, Jurgen Meltzer, dat is de kopman van de Oostenrijkers, ja, die zal wel eens een maatje te groot kunnen zijn voor, uh, voor de Nederlandse spelers. Uh, maar in de overige wedstrijden liggen er op zich wel kansen. Want Naast Melzer stelt die Oostenrijkse ploeg niet zo heel erg veel voor. Dat zijn vrij onbekende namen. Nee. Nou, de komende dagen nog eventjes genieten van de US Open. Je noemde net al een winnaar, of een mogelijke winnaar bij de vrouwen, Serena Williams bij de mannen. Als je een naam moet noemen. Als ik een naam moet noemen, dan ga ik. Nou, laat ik van verrassing gaan, dan ga ik voor Nadal. Nadal bij de mannen, Williams bij de vrouwen als het aan Ger Hensen van TennisUpdate.nl ligt. Dankjewel Ger. Fijne nacht. Ja, zeker. Dankjewel. we nog steeds naar nog steeds wakker op Radio 1, uh, waarschijnlijk omdat u net als ons nog steeds geen oog heeft dichtgedaan. Uh, en uh, uh, ja, ik vraag me af, Leon, of we ze dit wel verteld hebben. De band die we in de studio hebben, hebben we ze hierop voorbereid? Um, wie weet, misschien ook niet. Ik, ik zie iemand heel schichtig achterom kijken. Nee. Volgens mij weten ze nog van, uh, van niks. Maar dat maakt het alleen maar leuker, want elke band die hier komt in nog steeds wakker wordt onderworpen aan een nou, spelletje. Spelletje kun Je het bijna niet eens noemen. Het is even de dag doornemen. Ah, het is de dag doornemen. Het is uh, alsof je de krant openslaat, maar dan uh, met nieuws dat je al lang gelezen kan hebben. Uh, het, is, uh, het onderdeel weten of vergeten dat we altijd in de tweede uur van nog steeds wakker spelen hier uh, s'nachts. Uh, en het is heel simpel. De band bepaalt of dat wij het nieuws van vandaag gaan uh, onthouden. Weten. Of dat we het gewoon uh, ja, ergens kunnen wegstoppen en dus kunnen vergeten. Uh, we hebben drie onderwerpjes voor u uitgekozen. Ja. Uh, ja. Laten we met uh, de eerste uh, beginnen. Dan doen wel zo we. Dan logisch. De, uh, donata Kamer uh, zit hier uh, achter de microfoon. En, de, en doet het uh, woord namens de rest van de band ook, denk ik dan maar. Of zullen we met handen gaan uh, spelen? Ja, ik wat, uh, vind ja. dat we met handen gaan spelen. Gaan we met handen ja. spelen, inderdaad. Heb je het nieuws een beetje gevolgd uh, <laughs> nee, of alleen maar geslapen nee, en gereisd vandaag? Uh, um, Eigenlijk vooral dat, ja. Nou, dan, dan staat je wat te wachten. Uh, het eerste nieuwsfeitje: darmkanker en darmpolypen zijn waarschijnlijk te ruiken. Daar zijn wetenschappers achter gekomen. Het systeem werkt als volgt: je neemt wat monsters uit de ontlasting, die vervolgens gecheckt worden door een elektronische neus. En die neus kan in veel gevallen kanker en voorstadia daarvan opsporen. En vandaag viel er bij 2500 Nederlanders een testpakket op de deurmat. In dit pakket zit een, een folder en ook uh, de buis waarmee uh, mensen thuis de zelfafname test voor het bevolkingsonderzoek kunnen uitvoeren. Ja. Het is de bedoeling dat mensen de groene dop uh, opendraaien, uh, die eraf halen en die vier keer in de ontlasting prikken. Dan weer terugdraaien. Zo simpel is het. Ja, appeltje, eitje. Dus wie weet is kanker dus straks heel makkelijk op te sporen... met een eigenlijk eenvoudige test die je gewoon zelf kan uitvoeren. Zie je het, zie je het een beetje zitten zo met, met zo'n buisje... vier keer in je ontlasting om te testen? Nou, lijkt me makkelijk. <laughs> ja, is het het doen? Want je hoort heel vaak eigenlijk oplossingen... of mensen die denken de oplossing te hebben gevonden... om kanker in zo'n vroeg stadium te, te ontdekken dat ze het kunnen voorkomen. Zou, zou dit echt de oplossing zijn? Zie je, er staan allemaal nou, ja. vragen... Die naar zeggen ja... Aan. Ik hoop het. Laten we het in stemming brengen. Het is meer een soort hoop. Het weten of vergeten welke, welke mensen zeggen dat we dit ja. over een uh, paar jaar nog weten. Ja, één. We weten. Ja. Twee. Ik, uh, ik ben ook Volgens mij hebben we een consensus voor uh, weten. Ja, en dan eventjes iets dat uh, zowel in Nederland als in Duitsland speelt. Sinds Oudejaarsdag gaat het nergens anders over. De Sylvie Gate gaf voetballer Rafael van der Waard haar nu een klap. Ja, of toch niet. En ging Sylvie altijd de relatie vreemd met een piloot en een bodyguard? Zomaar wat vragen die de Duitse en de Nederlandse media... de afgelopen maanden flink bezighouden. Ondertussen is Sylvie's voormalige beste vriendin Sabia... de nieuwe partner van Rafael. En Sabia, de, die beste vriendin dus... zegt nu nare dingen over dat supertalent-presentatrice. En dat doet Sylvie pijn. Ik moet zeggen, ik heb de laatste jaren erlebt... dat het natuurlijk schon immer schwieriger wordt... mensen te vertrouwen... En natuurlijk heb ik enttäuschingen erleefd. Dat daar voor iedereen klaar zijn dat dat passiert is. Voel je haar pijn een beetje? Ja. Ja. Ja? ja. Want, want ze, ze heeft het zwaar. Uh, uh, ook haar uh, korte relatie met de Franse zakeman Guillaume Zarka is alweer voorbij. Ja, volgen jullie het uh, als band een beetje of individueel? Mm, nou, niet als band. Nee, maar je nee. krijgt het wel mee. Ik ja. zie is, het al echt is dit overal. Iets waar, waar jullie over praten in de oeverruimte? Mm. Nee, niet nee. Okay. En achter welk kamp staan jullie eigenlijk? ben ik wel benieuwd naar. Wat? Achter welk kamp staan jullie? Is het kamp Sylvie of kamp uh, Raf? Um, ik, uh, ik weet het. Ik, ik, ik, ik nou, zou ja. ook meteen. <laughs> ik Oei. zou ook Sylvie gezegd nee, ik heb hebben. Maar, ja, ik ook. Uh, kijk, wel. nou ja, dat, is de, dat, dat hebben wij allemaal hele individuele meningen. Toch een beetje tweespalt. Nou, de belangrijkste ja. zaak: het houdt het land al negen maanden bezig sinds uh, oudejaarsdag van het afgelopen jaar. Weten of vergeten? Vergeten. Vergeten. Ja, vergeten dus. Uh, nog eentje. Uh, de voetbalwereld die staat al jaren bol van de verhalen over gokschandalen. Het blijft uh, niet alleen bij amateurwedstrijden. Zelfs wedstrijden op het allerhoogste niveau uh, zijn uh, onder verdachte omstandigheden gesignaleerd. En wat blijkt ook Nederland kent verkochte wedstrijden, dat blijkt uit een rapport in opdracht van het ministerie van Sport. Deze eerste divisiewedstrijd, almere top Os was ook verdacht. De scheids gaf drie keer rood aan spelers van Almere. Top won met 3-2. En er werd een Chinese man op de tribune gespot. Maar uiteindelijk werd de zaak afgedaan. Want matchfixing is moeilijk te bewijzen. Ja, dat is helemaal niet zo makkelijk aan te tonen. Een Chinese man op de tribune is nog niet genoeg om uh, ja, een wedstrijd als verdacht te beschouwen. Uh, zijn jullie een beetje thuis in het voetbal of niet? Ja, oh, absoluut. Nou, deze twee. Deze twee, ja. Wat, wat denken jullie? Is, is, gebeurt dit nou echt? Ja. Vaak. Ja, in Nederland ook? Ja. Hoogste lager. niveau ook? Of? Nee, lager. Ja. Hoe lager je komt, hoe vaker het gebeurt. Want denk. het schijnt dus zo, als je de verhalen moet geloven... dat er echt spelers zijn die meedoen aan dit soort praktijken... die uh, zeggen in de derde minuut uh, pak ik een gele kaart... en uh, ik schiet als eerste de bal over de zijlijn. Hè? Zo ver schijnt het te gaan. Ja, al die onoplettende, onopvallende details, er is veel op te verdienen. Ja. En dat valt niet op. Ja. Het houdt het land bezig. Uh, denken jullie dat dit over een paar jaar of over een paar weken ook nog zo is? Weten of vergeten is eigenlijk de vraag. Dan moet ik vooral de mannen aankijken volgens mij die verstand hebben van voetbal. Ja, deze nou, en, oh, en de vrouw, die zit net achter Martijn. verscholen. Dus <laughs> De man en de vrouw die verstand hebben ah, van voetbal. dat blijft denk ik nog wel een dingetje. Dat wordt alleen maar groter Ja, ja. we en zeggen weten. En volgen, dan, volgen de niet-kenners dan ook uh, in dit antwoord? Onthouden we dit? Ja. ja. Nou, en je het ja. weten. <hijen> Ja, we kunnen dus onthouden van deze dinsdag 3 september een tweetal zaken: darmkanker kunnen we het binnenkort preventief opsporen en matchfixing, het verkopen van voetbalwedstrijden, dat nu ook in Nederland gebeurt. Ja. Dank u wel. En nou mag de band doen waar ze voor gekomen zijn, wat mij betreft. Ja, wat mij betreft ook, volgens mij gaan ze spelen het nummer Sharks. Ja, yeah. dat klopt. Ook van de, van de debuutplaat. Dan gaan ze, 16 minuten over 3, omroep NL, nog steeds wakker. Am I holding too tight? Am I holding too close? Am I growing as big as a wheel? Am I squeezing you dead? my poisonous teeth and inside your neck. Am I feeding you up? Am I heading you down? Cause I'm feeling quite ashamed for all those demons inside my head. Drinking the blood Swim back on a storm Track Other voices to They say you will of in je leunstoel en denken: Wat is dit wat ik nu hoor? Dit is live muziek van no, Soya, no Soyo op radio 1 en ze speelde Sharks. En van No Soyo is het een kleine stap naar Nokia. Microsoft neemt een groot deel van telefoonmaker Nokia over, het betaalt bijna 5,5 miljard euro voor onder andere de telefoontak van het bedrijf. Dennis de Vries, smartphone-expert bij draadbreuk.nl, kan ons meer vertellen over deze deal. Dennis, goedenacht. Ja, wat kan Microsoft nu eigenlijk met Nokia? Uh, Telefoons maken. Ze willen natuurlijk, uh, ze hebben een eigen mobiel besturingssysteem. En het wil nog niet heel erg lukken om dat uh, goed aan de man te brengen. En uh, ze hebben nu uh, de telefoonpak van Nokia overgekocht. En daar uh, hopen ze een hoop geld mee te besparen. En uh, een stuk meer markt aan te halen. Nokia is toch een beetje een vergaande glorie volgens mij. Dat is het zeker, ja. ja, ja. Hey, was het dat was natuurlijk een tijd dat, uh, dat iedereen met een Nokia in zijn broekzak liep. Ja. En uh, ja, de afgelopen jaren is daar heel weinig van overgebleven. En wat is dan de waarde voor Microsoft van Nokia? Uh, nou, ze hebben, wat ik al zei, ze hebben een mobiel besturingssysteem. En eigenlijk is Nokia de enige fabrikant, tot op heden, die daar serieus werk van maakt. Die dus echt goed, uh, goede toestellen op de markt brengt. Die gebruik maakt van het besturingssysteem. En uh, ja, uiteindelijk wil het nog niet zo lukken. Maar het is, uh, ja, nu, nu met die overname hoopt uh, Microsoft dus wat, uh, wat meer daadkracht te krijgen met smartphones. Zit dat erin, deze combinatie, dat ze daadkracht gaan uh, krijgen? Uh, nou, uh, ze denken zelf dat ze ontzettend veel uh, geld gaan sparen aan de samenwerking en uh, aan de verkoop van telefoons meer geld gaan verdienen. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat klinkt dan vrij rooskleurig volgens hem. Maar ja, ze hebben wel een grote achterstand uh, op voornamelijk uh, iOS van Apple en op Android van Google. Ja. Hebben ze nog wel een flinke achterstand weg te werken. Ja, want die twee nemen zowat de hele wereld als het gaat om uh, smartphones, besturingssystemen op smartphones. Ja. Wat moet Microsoft nou doen om die slag te maken? Uh, nou, het grootste probleem wat je tegenwoordig hoort met, uh, met Windows Phone 8... Is dat het ontbreekt aan, aan goede apps of dat de apps niet snel genoeg komen? Dat, dat is een beetje waar de gebruikers het meest over klagen. En ja, dat is natuurlijk een beetje een vicieuze cirkel waar je in zit. Want ja, voor ontwikkelaars of bedrijven is het niet zo interessant om apps te maken, omdat er niet zoveel Windows-zones verkocht worden. En omdat er niet zoveel Windows-zones verkocht worden, worden er niet zoveel apps gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, die, die, die cirkel zou moeten worden doorbroken op een of andere manier. Helpt Microsoft even mee? Op welke manier zouden ze daaraan kunnen beginnen? Ja, Microsoft pusht dat enorm. Die steunt ontwikkelaars, zowel financieel als, als ja, qua marketing zitten ze er heel, heel sterk achteraan. Dus ja, Microsoft is alles aangelegen om dat natuurlijk te stimuleren. Ja. Ja. Uh, maar, maar vooralsnog uh, uh, li lijkt het een, een, een. Ja, wordt nog niet iedereen heel warm van deze overname. Laten we het maar even kort samenvatten. Uh, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Zijn we klaar met Android en met uh, iOS en hebben we Microsoft niet meer nodig? Nou ja, het is natuurlijk. Het nieuws sloeg wel redelijk in als een bom. Ja, het is toch het ooit zo grote Nokia wat nu, uh, wat nu is overgekocht. Ja. Maar uiteindelijk heb je het wel over twee vrij, vrij kleine spelers op de smartphone-markt. Ik bedoel. Windows 10 heeft nauwelijks marktaandeel en uh, ja, ook, ook Nokia is de afgelopen jaar alleen maar geslonken. Dus ja, zo bezien. kun je zeggen dat het inderdaad niet zo heel veel voorstelt. Nee, en dan zeg je, 5,5 miljard wordt er eventjes op de, op de bank gelegd. Dat is toch een ja. hoog bedrag voor, ja, voor eigenlijk uh, ja, een vergaan bedrijf? Uh, ja, aan de andere kant. Het is ook een koopje, als je als je kijkt hoe, hoeveel drijf drie jaar geleden waard was, volgens mij drie keer zoveel nog. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, hebben ze misschien wel op het juiste moment toegeslagen. Ja, dan vraag je, je af waar is het misgegaan met Nokia? Ja, euh, nou, nou ja, dat, dat uh, ligt weer een paar jaar in het verleden. Ja. Het was uh, voornamelijk uh, eigenlijk op het moment dat uh, de iPhone uitkwam, ja, daardoor is het een hele smartphone landschap wel ingrijpend veranderd. De, touch, de grote touchscreen, weinig knoppen, dat werd ineens helemaal, helemaal hip. En ja, Nokia wilde daar eerst niet mee. En toen ze daar wel een beetje mee wilden, toen konden ze het eigenlijk niet. Ja, toen is er een achterstand van jaren ontstaan. En ja, tot op heden hebben ze die niet, uh, niet weet goed te maken. De boot gemist, een achterstand opgelopen, een achterstand die heel groot is geworden. Gaan ze ja. die, die, na deze samenwerking toch nog een beetje dichter dat gat? Nou, als het aan Microsoft ligt, dan willen uh, ze... Uh, ja, maar wat denk jij? Aan Microsoft, oh, die willen dat natuurlijk. Ja, dat zegt heel wat. Um, ik, ik denk dat het echt heel lastig gaat worden, zoals het er nu uitziet. Ja. Er, er zijn heel weinig tekenen van herstel. Van en uh, ja, Microsoft probeert al zo lang, uh, inmiddels al een paar jaar, om Windows gewoon aan de man te brengen. Ja, als het nu nog niet lukt. Nee, dan zijn er wel verschillende fabrikanten die een Windows besturingssysteem op de telefoon gebruiken. Verandert dit nu ook nu uh, uh, Microsoft Nokia heeft overgenomen? Wordt het nu Nokia only voor uh, Windows besturingssystemen? Nou, in principe niet. Andere fabrikanten kunnen nog steeds Windows Phone gebruiken voor een toestel. Maar ja, dat gebeurde nu ook al eigenlijk bijna niet. Samsung, HTC, Huawei in Nederland soms mijn toestel op de markt met Windows Phone. Maar... Ja, eigenlijk, eigenlijk was het nu ook al okay, ja, de enige die er serieus werk van maakte. Die verschillende uh, hele toestellijnen op de markt had minder winnen of zonacht. Dus, dus uh, ik ja, of er wat gaat veranderen. Um... Andere fabrikanten zagen het dan niet echt zitten. Nee, nee duidelijk, duidelijk verhaal. Uh, toch even afwachten wat eruit komt in ieder geval. Uh, uh, uh, maar wellicht is het dus zo dat we die uh, bekende Nokia-tune... die iedereen wel kan dromen en die iedereen op een gegeven moment ook spuugzat wat uh, uh, over tien jaar wel helemaal niet meer kennen. Uh, we gaan het afwachten. Hartelijk dank in ieder geval. Dennis de Vries van draadbreuk.nl Martijn, dit is het jaar een uh, nieuw mobieltje voor je moeder? Voor de verjaardag? Nou, dat, nee. Nee, ik, heb het eerder ik heb een keer mijn oude mobiele telefoon, die, die voor haar op dat moment heel nieuw was, aan haar gegeven. En, uh, die was het een Nokia? Het, ja, ook nog. Ja. Kijk aan. Ja, het had ook een, een Samsung telefoon of een iPhone kunnen zijn, maar het was een Nokia. Uh, uh, uh, en die is in een laadje beland. Hmm. Maar ja. wat, wat geef jij je moeder dan uh, voor de verjaardag? Uh, nou toevallig is hij niet zo heel lang geleden jaren geweest. En toen heb ik er uh, samen met mijn broer en zus heb ik het gecombineerd. Hebben we hem hele mooie oorbellen gegeven. Hmm. En dat is handig want mijn zus die heeft natuurlijk verstand uh, van. Wat, wat uh, ze waren zilver met, met een beetje een paarsige gloed erin. Oh. Uh, en ze had ook een, ze al een armband in die kleuren. Uh, dus dat matchte ongelooflijk goed. Uh, en dan zou je je afvragen hoe weet je dat. Uh, ik heb mijn zusje op pad, uh, op pad gestuurd. Die is daar heel goed mee met vrouwendingen. Dat is wel heel handig ja. Ja, met, met mannen dingen ben ik toch weer beter. Hè? Want... Uh, uh, volgens mij uh, hebben we in onze redactie iemand in de uh, uh, zitten, zitten die er geen problemen mee heeft iets te vinden voor zijn moeder in dit geval. Als ik het moet geloven, onze 18-jarige verslaggever Rens Goosling, want die was op zoek naar een cadeau voor zijn moeder. En dan kan je gewoon een bloemetje kopen, maar onze Rens besloot om helemaal zelf een bloemetje te maken. Ja, spannend. Goedemiddag. Goedemiddag, kan ik je helpen?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 Ja, wij zeggen zelf altijd een week en langer is meegenomen. Nou, we hebben een prachtig borstje. Uh, ja, even voor mijn duidelijkheid. Kan je hier nou goed je brood mee verdienen? Moah, één broodje, broodje wel, ja. Ik, uh, ik kan maar beter geen, uh, geen bloemist worden. Um, ja, daar geef ik geen antwoord op. Wat, wat kost dit bloemetje nou? 12,50. Nou, mag ik afrekenen? Ja hoor, prima. Tot ziens, hè?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 Ja, serieus? Hè? Vind je mooi? Ik vind hem prachtig. Oh, heb je er echt zelf gemaakt? Ja, goed hè? Wat knap. Nou, dankjewel. je wel. Ja, prachtig. Nou, onze Rens uh, Gozeling, de verslaggever... die uh, heeft een schitterend cadeau voor zijn moeder gemaakt. En ze was er nog blij mee ook. En we gaan nu weer naar live muziek. Uh, de, de, deze twee uren bij ons in de studio... Uh, de uh, in Amsterdam residerende band No Say uh, Yo. No So Yo. Het blijft moeilijk, jongens, sorry. Ja. Maar, ja, maar na deze nacht zit het erin. Stu. Je bent uh. een beetje te no, so, yo. Oké, gewoon, oké, okay, okay. no, so, yo. Dat? Zo? So? Ja. Oké. Okay. Uh, Dan ja. ga ik jullie ja. ook zo aan ja. Dames en heren, nu live op Radio 1. Het muziekstuk Days Without Sun van No, So, Yo. Without sun, I awake when the light is gone Fade, fade, little black sheep You came back with bloody feet Why, why, why is that? Why do you keep coming back? Overseas and underground You always follow me around Someone left me And my head is slow Watch me run Down the new road Right brain taking control It feels right To start again Stranger in my own skin So pour down, down Buckets of fears All oh, you lonesome ears. I, I know that Times not fair. The more I wake, the more I feel. Summer left me out on my own. Seasons turning. De muzikale omlijsting vannacht door No Soyo. Met Days Without Sun. En dan is het uh, ogenblik aangebroken voor het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangesproven Vera Simons. Goeienacht. Goeienacht. De noodtoestand in Egypte wordt mogelijk binnen twee weken opgeheven. Dat liet interim-president Mansour voorzichtig weten. De noodtoestand werd ingesteld na demonstraties van aanhangers... van de afgezette president Morsi. Mansour zei in een tv-interview dat de noodtoestand de burgers tegen terrorisme beschermt. Hij verwacht echter dat de maatregel na half september niet zal worden verlengd. In Mexico heeft een plaatselijke partij een voorstel gedaan... om homohuwelijken uit de openbare ruimte te verbannen... Rafael Mendoza een politicus uit Colima zei dat moeders naar hem toe kwamen met klachten nadat er een bruiloft tussen twee mannen op het dorpsplein plaatsvond. Volgens hem is de maatschappij nog niet klaar om homohuwelijken te aanschouwen. Moeders zouden niet weten wat ze hun kinderen moeten vertellen toen het kerstfeest een echtpaar elkaar kuste. En melding net van een sterke aardbeving tussen de uh, regio bij Tokio en Oost-Japan, maar zo, tot zover bekend geen gewonden of schade en er is ook geen tsunami waarschuwing afgegeven. En Jean-Julien Roger is er niet ingeslaagd om de halve finales van het dubbelspel op de US Open te bereiken. Onze landsgenoot was in de kwartfinales niet opgewassen tegen Paas en Stepanek. De Indiër en de Tsjech die zegevierden met 6-1, 6-7 en 6-4. Dat was het voor nu het minuutje. Dankjewel, Vera Simons. 1953, het jaar dat in Zeeland de dijken doorbraken... en bijna 2000 mensen verdronken. Na 60 jaar is de ramp nog steeds geen gesloten boek... want niet alle verdronken mensen zijn geïdentificeerd. In het Zeeuwse schouwen Duiveland liggen 32 onbekende slachtoffers begraven. Burgemeester Gerard Rabelink gaf gisteren toestemming... aan het Nederlands Forensisch Instituut en de politie... om de lichamen op te graven en hun identiteit te onderzoeken. Afgelopen avond vond een informatieavond plaats... voor inwoners van de gemeente. Meneer Abelink, goedenacht. Goedenacht. Ja, 60 jaar na dato, waarom wordt nu dit onderzoek gestart? Ja, dat is eigenlijk op we van het ministerie van Binnenlandse Zaken die alle gemeenten via het landelijk bureau vermiste personen hebben aangeschreven en hebben gevraagd van zijn er in die gemeente nog vermiste personen. Dat waren bij ons 45 in totaliteit waarvan 32 slachtoffers van de watersnoodramp en wij hadden al die slachtoffers goed in beeld vandaar dat zij met ons in gesprek zijn gegaan vorig jaar rond oktober. Ja, dus u weet uh, om, om wie het gaat. Uh, 32 uh, lichamen dus die nu worden geïdentificeerd. Heeft, heeft dat nog zin? Werkt dat nog? Uh, naar de mening van uh, het NFI wel. Want die zeggen van je kunt daar uh, onderzoek naar doen door middel van het opgraven van het lichaam. DNA-materiaal nemen uit het bovenbeen of de kies. En op dat moment uh, kan... DNA worden opgeslagen. En mochten mensen uit de samenleving dan uh, willen dat er eventueel een match is... dan kan men wangslijmvlies afgeven. En dan kan er gecontroleerd worden of een match... en dan kunnen alsnog nabestaanden erachter komen... of een vader of moeder of broer of zus daar uh, uh, feitelijk in dat uh, graf ligt... waar geen naam bij staat. En dan kan dan de onbekende mens... en mensen willen nooit onbekend zijn, kan alsnog een naam worden gegeven. Ja, want u heeft het over DNA uit het bovenbeen... van mensen die begraven zijn dus al. Ja, hoe gaat het in zijn werk, dat hele onderzoek dan? Er zijn bij ons uh, een aantal begraafplaatsen en op drie begraafplaatsen liggen watersnoodslachtoffers uh, begraven. Dat betekent dat er een, uh, een witte tent op het uh, begraafplaats wordt uh, geplaatst en dan uh, wordt het, de, de begraafplaats afgesloten. Dan wordt het graf uh, geopend en dan wordt uh, het, uh, de stof overschot naar boven gehaald. Dan vindt er een, een afname plaats van DNA uh, vanuit de bovenbeen of vanuit de kies en dan uh, wordt dat uh, meegenomen. Ja, en, dan... en dan wordt op dat moment weer het uh, graf uh, gesloten door middel van het daar terug te plaatsen. En dan uh, gaat het DNA naar het uh, NFI in uh, Rijswijk. En dat gaan de onderzoekers dan proberen te matchen met mensen die nu nog in leven zijn? Ja, als dus de mensen die in leven zijn, en ik heb uh, vandaag begrepen dat er al verschillende reacties zijn... die zeggen nou wij willen wangstuimvlies afgeven, dan betekent op dat moment... Uh, dat er gekeken wordt of er een match is. Is er een match, dan kan het uh, slachtoffer, wat tot op dat moment geen naam had, een naam worden gegeven. Nou, vanavond was er een uh, informatieavond, uh, afgelopen avond, voor, voor de inwoners van uw gemeente. Hoe, hoe is ja. dat verlopen? Uh, nou, Dat is heel uh, goed verlopen. Men heeft vanuit, het in, vanuit de politie en vanuit de NFI in informatie gegeven. Ik heb als burgemeester een uh, informatie verstrekt dat ik het uh, besluit heb genomen... ...na het horen van een klankbordgroep waarin een dominee zat... ...waarin ook uh, nabestaanden van de ramp zaten, waarin de dorpsraden vertegenwoord vertegenwoordigd waren... En uh, men heeft vragen kunnen stellen aan de mensen van het NRV hoe zoiets uh, werkt. En men heeft uh, op alle vragen een antwoord gekregen. Ja, want, want wat ik me afvraag is: is, uh, het, is het is lang geleden, uh, nu, nu worden er uh, graven weer geopend. Hoe, hoe reageren de mensen in uw gemeente? Uh, de mensen in de gemeente re reageren positief. In de zin van, nou, uh, uh, dat betekent feitelijk dat aan onbekende een naam gegeven kan worden. Er zijn ook mensen uh, die zeggen van, ja, uh, de graven moeten niet uh, geopend worden. Dat is, er is sprake van grafrust en eigenlijk uh, hoort dat niet plaats te vinden. Vandaar dat ik vanuit de klankbordgroep, bestaande uit mensen vanuit de kerken enzovoorts verdeeld over het, uh, de gemeente, uh, advies heb gevraagd en dat advies was uh, unaniem. En ja, het blijkt door, Omroep Zeeland heeft vandaag een enquête gehouden, een poll, en daar was ongeveer twee derde was voor en een derde was toch op tegen. Ja, meneer Rabelink, wanneer denkt u dat u resultaten kan verwachten? Wanneer hebben deze 32 ongeïdentificeerde mensen een naam? Uh, daar gaat een bepaalde periode overheen. Er uh, moeten denk ik een aantal maanden uh, dat men dat onderzoek heeft laten plaatsvinden. En dan kan denk ik binnen nu en een maand of vier, vijf zou ik de eerste mensen kunnen plaatsvinden. Dus begin 2013 weten we meer over deze mensen die ja. 60 jaar geleden om het leven kwamen. Niemand ja. wist hoe ze heten. Tenminste, ja. dat wisten ze natuurlijk wel. Maar niemand ze, weet het wel, maar ze zijn daar uh, niet geïdentificeerd uh, in de graven uh, liggen ze. En dan, kunnen, dan kan de onbekende alsnog een naam krijgen. Burgemeester Gerard Rabeling van de Zeeuwse gemeente schouwen Dank u wel. Ik wens u een goede nacht. En dat wensen we hem ook toe. Twintig minuten voor vier inmiddels. Nog steeds wakker. Mm, dit is uh, Radio 1, Omroep WNL. Vera Simons, ze zit er alweer. Uh, mediaoverzicht. Yes. Gekeken. Ja, dit is een, een iets meer journalistiek inhoud uh, programma blokje. Om het zo maar even te zeggen. Want bij Nieuwsuur was het erg gezellig tussen... De, de sterke kracht van de NOS. Twan, Tom en Herman. Want tijdens een live uitzending collega's aan je zijde hebben. moet wel handig zijn om, als je, om je uit de brand te redden. als je het zelf even niet weet. Omgerekend uh, in Engelse valuta. Nou, we hoeven dus 56 pence. Dat ja, zal 50, 60 cent. Hoe moet je het weten? Ja, dat vraag ik gewoon. Ik weet het niet, Tom. Moet jij. Je moet, ja. nou, jij weet het niet. Nou, dat verdient hij in elk geval per seconde. Ja, en aan, aan Herman heeft hij dus niets in de uitzending. Laten we zeggen. 70 eurocent. 70 eurocent per seconde. Ja, zo door is het van het rekenwonder van de drie. Maar gelukkig kan Herman Tom alsnog van dienst zijn. Uh, de teller staat inmiddels. Je hebt goede ogen, Herman. Kijk even. Ik Voel... kijk even mee. Ja, 69.000. Nee, ja, 69.000 pond. Ik vind het een alleszins redelijke vergoeding. Ja, had hij nou maar zo'n scherm, hè? Dat hij eventjes zo. Ja, uh, ja precies. De mee kon swipen. Ja. Maar uh, de afsluiter van Nieuwsuur was dus gelukkig gezellig awkward. Heeft je al getraind eigenlijk? Uh, uh, ik geloof het niet. Nee. Heerlijk. Mijn baantje. Heb jij nog iets? Ja, ja ik heb lekker weer. Uh, tenminste vannacht dan niet, want dan is het donker. Grote uh, kans op mist. 13 tot 16 graden, maar dan morgen zonnig. In het noorden wat bewolking. Middagtemperatuur ja. tussen 23 en 27 graden. Zo is het. Dit was het voor vanavond. Nieuws morgen weer. Graag tot dan. Prettige avond nog. Tot ziens. Ja, en verder was bij RTL-ledenheid Rutger Kastricum te gast, die voordat de reclame werd ingestart nogal scherp reageerde. Rutger Kastricum, is hij echt begaan met het lot van zijn zes crisisgezinnen of neemt je ze gewoon op poontwijze in de maling en is de verfilming van Dianas liefdesleven geslaagd volgens Peter van der Vorst? Straks, hè? Huh? Ja? Langt, kwart voor elf? Oh, uh, nee, het is, we zijn nog lang. Dan ja. begint uh, Ponio's nu. Ja. Dus dan kunnen de mensen nu even zeppen naar uh, ja, Nederland 3. Maar ze, maar ze blijven nog even hier om jouw mooie verhalen te horen. We zijn zo terug. Ja, typisch. En dan afsluitend een mooie quote van Martine Bel. Ik ben wel benieuwd of jullie het ermee eens zijn. Bij De Wereld sprak ze over haar programma Heel Holland Bakt... en het succes daarvan. Ja, je bent Twitter gaan kijken. Twitter is, is voor velen uh, die in de belangstelling ja. staat... ook een soort van vuilnisbak, zal ik maar zeggen. Het is ja. niet altijd een pretje om daar te dansen. Is, maar in jouw in geval de, was het een één grote hosanna, ja. hè? en dat was... Ik, ik heb nooit... Ik Twitter niet. Ik heb nooit gekeken, want ik heb altijd gehoord... op Twitter willen ze altijd dat je dood bent of ja. ziek te krijgen. Nou, valt toch wel mee, jongens? Mm. Even kijken op Twitter. Heb jij nog uh, verwensingen binnengekregen, Martijn? Uh, nee, ook niet. Dat is ook weer eens uh, anders dan anders. We hebben wel zo'n vaste uh, luisteraar die, uh, die het leuk vindt om verwensingen onze kant op te sturen, maar ik denk dat hij slaapt. Uh, wel rusten, in ieder geval dan ja. ook. Dankjewel ook voor Simon, uh -huh. Simonsaans. Ja, nou, ja, het, het is gewoon uh, een beetje een afvoerpuntje wat dat betreft. Inderdaad, het kan er soms gebeuren dat uh, Twitter daarvoor dient, maar uh, toch ook een heel nuttig medium, denk ik, zomaar. Ja, we hebben dat maar net even weer gezegd. Is er. Twitter van de band, want ik ga even uh, kijken. Die zijn vannacht bij ons in de studio, twee uur. Hebben jullie Twitter? Wij hebben, wij hebben Twitter, ja. Als je je... On... Oké, okay, nou, schuif eventjes aan. Dan gaan we het hele interview uh, gewoon even schoon doen. Gezellig met elkaar. Ja, gaan we nog even praten. Ja, als je dat goed vindt natuurlijk. Ja, mag. Uh, kom erbij. Ja, daar is een microfoon met een ik hele kratst. grote... Uh, uh, zo'n bol erop, zo'n Radio 1. Klopkap met zo'n mooi logo. Hi, there. Ja, die hebben ook nog getwitterd, zie ik inderdaad, uh, via Facebook. Oh ja met een ja. mooie foto van de microfoon. Ook weer, hoe typisch is. Daar zitten wij nu. Dat. Ja. Nou heb ik een vraag, want Martijn en ik die struikelen al de hele nacht over jullie naam. No soy yo. No soy yo. Ja, het is. is het... Het, in het in het Spaans no soy yo? No soy yo, Ja. Ah, dat no betekent, soy yo, Ja. Dat, dat ben ik niet geloof ik. Heb ja, dat... ja, precies. Wij, ja. Ik heb altijd, ik zeg altijd, ik ben niet mezelf. Maar dan mist dus eigenlijk een y No soy, ja. no soy yo. Ja, precies. Ik heb ooit Spaans in een ver verleden gevolgd. En ik kan me dat inderdaad herinneren. Uh, dus het is inderdaad Spaans. Waar is die naam vandaan gekomen? Ik, Want je... uh, geen idee. Ik heb, ik heb Spaans uh, geleerd. En toen, vond, toen had ik dat ineens in mijn hoofd. En ik vond het leuk uitzien zonder dat tweede Y. Zo één blok. Uh, mystisch woord is het. Ja, mystiek woord is het op een of andere manier. En uh, toen heb ik dat mijn e-mailadres gemaakt toen ik 16 was. Uh, toen ik in Argentinië was. En uh, toen, jaren later, zei iemand... dat is toch ook een leuke band naam? Uh, Doe dat toch gewoon. En toen zat ik er een beetje over na te denken. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Ja. En hoe lang zei je, je... zei het al aan het begin van uh, jullie komst hier in de studio. Twee jaar onder, onderweg. Wat hebben jullie sindsdien gedaan? Wat Stippel jullie routes een beetje uit? Um, nou, het is, het is allemaal begonnen... omdat ik uh, eigenlijk tegen Yasha, de nu zei de toetseniste, ik zei tegen haar van... hey, ik, uh, ik wil solo uh, spelen, maar dat iets meer uitbreiden. En toen heb ik haar gevraagd om te bassen. En toen zijn we samen op zoek gegaan naar nog meer mensen. En uh, dat zijn heel veel verschillende mensen geweest inmiddels. En uh, nu zijn we dit groepje mensen en uh, dit heeft goed gewerkt. Dus toen we mensen hadden, heet het eerst Donata, mijn solo project. En op een gegeven moment werd het Nosse uh, waar nog andere mensen gingen meeschrijven. En uh, toen hebben we een plaat opgenomen. We hebben daarvoor eerst getoerd en geld gespaard. En just Before the Faint. Just Before the faint, ja. Rond deze tijd ook geloof ja, ik uitgekomen. nou, uh, herfst, ja, iets herfst. later. Ja, ja. Ja. Ja. En is het dan nog steeds uh, jou, uh, jouw kindje... of, uh, of kun, je, kun je dat niet meer claimen? Is het, is het zoveel van de band dat het, dat, dat het niet meer jouw project is? Nou, iedereen kijkt naar mij. Uh, uh, nou, dat, dat is misschien nog wel genoeg. Stilte. Ze doen wel um, mee, maar... Het is maar, nog maar, mijn kindje, ja. Ja, ja, ja, ja, maar ze zijn er. En ze zijn uh, uh, ongelooflijk uh, creatief en trouw En ze, ze, gaan, ze, ze gaan overal heen mee. Okay. Jullie dus, hebben ook een website natuurlijk. Die mag ook genoemd worden. nasojo.net oh, Dat is heel simpel. En misschien heel even aardig om even kort uh, voor te stellen. Want je hebt vier mensen bij je dus vandaag. Ja. Uh, stel eventjes heel kort voor. Nou, dat is Daim de Rijker. Dat is de drummer. En Jasja uh, Offermans, die nu toetsen speelt. Die is begonnen als de bassiste. En uh, David Stapel op bas... En Wessel van de Kroef achter mij op gitaar. Ja, we hebben drie nummers van jullie mogen horen. Uh, er is ook altijd ruimte voor een vierde nummer. Dat is het laatste nummer. Uh, hoe heet dat? Smashed. Nou, ik zou zeggen, ga weer... Ja, jij hoeft niet te lopen in dit geval. Draai om. Pak de gitaar er misschien wel weer bij. Ik weet het niet. Of dan... nee. Oh, nou. In dat geval pak hem er vooral niet bij. Uh, ga zitten. Achter de... mini een mini tamboreintje. Een mini tamboreintje. Ja, kijk, die, die is zo klein. Die kon ik vanaf hier niet eens zien. Nee. Nou, daar komt die. Smashed. Van Nosseljoch. Op Radio 1. Oh Nassojo. dan verdient gewoon een applaus. Vier nummers gespeeld vannacht in de studio bij Nog Steeds Wakker. Het is een bescheiden applausje. We zijn maar met twee man sterk. Uh, Traditioneel. Ja. Een bescheiden applausje ook uh, vanaf hier. Ja, nog, nog eventjes. Uh, jullie spelen vast ook nog wel ergens live de komende tijd? misschien. Uh, we spelen morgen in, in de kelder van Paradiso... Um, Oh, dat is donderdag. Ja. Dat is in principe theoretisch morgen. Zondag. Zondag. Offieel morgen. Um, in de Kelder van Paradiso. En de dag daarna is heel leuk. Daar spelen we um, vrijdag 6 september in Studio K. Ja. Dat wordt volgens mij heel erg leuk. Zesjarig bestaan. Zesjarig bestaan. Ja. Groot feest. Ja. Hebben we nog meer? Nee, hebben we nog niet. meer? Is het ergens terug te luisteren? Jullie hebben jullie cd's, ep's? We hebben zeker cd's en die staan uh, die staat zowel online als ook. Je kan hem ook bij mij kopen. Uh, zeg maar gewoon e-mail sturen en dan... Uh, Dat is te vinden op jullie website? Nosoyo.net? Ja, dan, dan kan aan. je hem op Bandcamp Check. of op Soundcloud. En de vier nummers die je het afgelopen, de afgelopen twee uur hier hebt kunnen horen... en nog steeds wakker, die zijn ook te vinden via de website radio1.nl. Klik dan even de uren, van nog steeds wakker aan. Die zijn terug te vinden. Kan je ook trouwens naar de webcam kijken, hartstikke leuk. Dan kan je jullie nog heel eventjes zien zitten als je snel bent. Hallo. Ja, zwaaien. Nou, nog steeds wakker sluiten we af met het nieuws... dat niet de voorpagina's en de grote nieuwsbulletins gehaald heeft. Oftewel, nieuws uit de kantlijn. Een bijzonder concert in de Heineken Music Hall. Overlast van de suzuki Fruitvlieg en een porno-kerk in Enschede. Jurgen van Hout, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Enschede. Uh, ja, dat heeft opheldering nodig. Goeienacht. Goeienacht. Want wat is er aan de hand? Nou ja, in Enschede wordt een uh, multimedia kunstfestival uh, georganiseerd. Uh, dat heeft als uh, onderwerp seks en technologie... En uh, een van de onderdelen die uh, in dat kader uh, wordt georganiseerd is het tonen van zogenaamde vrouwvriendelijke porno op de kerktoren van de oude markt in NGB. Porna heet dat volgens mij, hè? Ja, zo noemen ze dat, En, en... Maar het blijft vrouwvriendelijke porno. Ja, eh, eh, porno dus op een kerk geprojecteerd. Uh, uh, uh, u, u bent christen, kan me voorstellen, bent u niet blij mee? Daar zijn wij inderdaad niet, uh, niet blij mee, nee. En wij hebben daar uh, vragen over gesteld uh, aan het college, uh, die um, nou ja, toch een subsidie van uh, 50.000 euro uh, voor uh, dit evenement uh, uh, beschikbaar heeft gesteld. En um, wij zijn namelijk van mening dat het uh, natuurlijk zeker zo is dat, dat kunst het leven kan verrijken, ook mm -hmm. door de verbeelding van wat, van wat er om je heen gebeurt. Maar wanneer het uh, op deze wijze aanzet tot, uh, tot uh, godslastering, en dan dreigt het gewoon mensen uit elkaar. Nee. En uh, dat kan niet de bedoeling zijn van de inzet van gemeentelijke middelen. Niet op een kerkgebouw? Nee, maar ook uh, inderdaad niet op een kerkgebouw, maar ook niet op een, uh, op een scherm. En uh, weet, weet u al wat, wat voor projecties het precies gaan zijn? Uh, nou ja, wat, wat ik u net zei, van het wordt aangekondigd door de organisatie als uh, vrouwvriendelijke porno. Nou ja, um, wij zeggen dan van uh, in Nederland is het uh, bij wet verboden om uh, porno in de openbare ruimte te tonen. Um, ik, ik weet niet wat ze willen gaan doen, maar uit de aankondiging uh, uh, vonden wij voldoende aanleiding om te zeggen van... nou ja, college, wat gebeurt hier? En uh, uh, wat ons betreft niets met uh, gemeenschapsgeld. Uh, Duidelijk verhaal. Jurgen van Hout, fractievoorzitter van de Kind, ChristenUnie in Enschede. Dank u wel. Graag gedaan. Als we bananen, kiwis en druiven te lang in de keuken laten staan... dan komen daar fruitvliegjes op af. Dat weten we allemaal. Nieuw zijn de Suzuki-fruitvliegjes. En in Gelderland vormen die nogal een probleem. Want ze zijn schadelijk. Herman Helsen, onderzoeker bij Praktijkonderzoek Planten en Omgeving... van de Universiteit Wageningen, die weet er alles van. Goeienacht. Goeienacht. Wat is dat Suzuki-fruitvliegje? Fruitvliegje is, uh, zoals u in de inleiding al aangaf, uh, een fruitvliegje wat heel erg lijkt op, op de beesten die op de fruitschaal zitten in de keuken of in de, in de groencontainer. Uh, lijkt er heel erg veel op. Met één verschil, en uh, dat is dat hij niet het overrijp fruit aan, uh, aantast, maar rijpend fruit aan de struik al aan kan tasten. En, uh, en daardoor heel schadelijk kan zijn voor de fruitdeelt. Dit vliegje is er eigenlijk heel vroeg bij. Die is er heel vroeg bij. Uh, de, de vrouwtjes die hebben een, een, een klein zaagje eigenlijk aan de achterlijf, een legboor... waarmee ze eieren door de schil heen kunnen, kunnen leggen in de, in de rijpende vruchten. En uh, nou, het probleem is dat, uh, dat de larven die daar uit die eieren komen... die, die vreten aan die vruchten, die vruchten verrotten. En uh, dat levert een onverkoopbaar product op. Ja, dat is de schade voor het fruit. Is het ook schadelijk voor de mens? Voor de mensen is het absoluut niet schadelijk. Uh, uh, dus de, de laar van of de eieren die eventueel in een vrucht zou kunnen zitten daar... daar uh daar is niks meer. niks mis mee. Uh, die kun je gewoon eten. Maar in de meeste gevallen zullen die de consument helemaal niet bereiken. Uh, omdat die vruchten eigenlijk al, al veel eerder uh, versimmelen of er slecht uitzien. En dan um, voor ze geoogst worden of in het handelskanaal al, al uh, uit, eruit gaan eigenlijk. Ja, tot slot misschien wel de belangrijkste vraag. Hoe verdelgen we dit beestje? ja hoe het beestje. Um, het, het belangrijkste voor fruittelers is eigenlijk om uh, goede hygiënische maatregelen te nemen rondom het bedrijf, dus voorkomen dat het beest in de teelt terecht komt. Uh, dus geen fruit aanvoeren van andere plekken wat mogelijk aantasting heeft en um, uh, fruit wat overrijpt is snel verwijderen van het bedrijf en, en, en vernietigen en op die manier zorgen dat er geen volgende generatie komt uh, geen volgende generatie vliegen komt die eieren legt en, uh, en, en op die manier vermeert dat Herman Helsen, onderzoeker bij praktijkonderzoek plantenomgeving van de Universiteit Wageningen dank u wel. Gedaan. Dan even iets heel anders in het verlengde van de Justin Bieber-mania. Het uh, teen was dit jaar al te zien in Amsterdam. Vanavond was zijn ex-vriendinnetje Selena Gomez aan de beurt. Popjournalist Harm Graustra was erbij in de Heineken Musical. Uh, Harm, goedenacht. Goedenacht. Uh, eerst maar eens, Selena Gomez, wie is dat? Ja, zij is natuurlijk in Nederland vooral bekend uh, als de ex van Justin Bieber en anders wel als uh, de actrice die in die film speelt uh, Spring Breaker die dit jaar uitkwam waarin ze redelijk uh, losgeslagen is. Maar in principe is het gewoon een heel erg braaf Disney sterretje dat uh, doorbrak met de serie Wizards of Waverly Place. Daarin speelt ze een, uh, een soort vriendelijke tovenares en die uh, maakt dus ook muziek. Ja, want ze is voor het eerst op wereldtour nu 20 jaar oud. Uh, hoe was ja. het? Sorry, versta je niet helemaal. Ho hoe was het? Het was verrassend goed. Uh, ik vond het wel jammer dat er minder live werd gezongen dan ik eigenlijk had verwacht, want ze kan uh, best wel goed zingen en ze kwam ook gewoon met een live band en ook met het idee van we gaan heel erg een live show brengen. Maar uiteindelijk werd er zeker tijdens de momenten waarop het danspasjes iets intensiever werd, uh, kwam uh, de zang meestal van een band. Uh, dat was wel jammer, maar al met al was het uh, eigenlijk wel een heel goed concert. En hoeveel procent van de zaal bestond nou uit meisjes van dertien? Nou, ook dat viel uh, vanaf het mee. Er waren heel ja. erg veel jongens. Selina Gomez is toch ook een soort van uh, sekssymbol aan het worden zelf. En dat uh, merk je zeker wel in de zaal. Ja? En wat naast de jonge meisjes uh, vergezeld door hun ouders... waren er ook gewoon uh, heel erg veel teamjongens aanwezig. <laughs> en, en, en, en, en jouw ogen hebben die zich verveeld? Nee, absoluut niet. Goed, goed te doen. Leuke avond gehad dus. Ja, zeker weten. Selina Gomez mag nog eens terugkomen? Uh, absoluut, ja. ja ze heeft, uh, eigenlijk is ze al heel lang bezig met muziek ook. Ze heeft al drie... ...albums uitgebracht met Selina Gomez en de Scene. Dat was een soort van band waarmee ze in de markt gezet werd. En nu heeft ze dus dit jaar haar eerste soloplaat uitgebracht. Maar ik denk dat als ze zo doorgaat... ...dat ze de volgende keer wel een circo kan vullen. Kijk aan, Selina Gomez. Vanavond stond ze dus in de Heineken Music Hall. Op Harm daar was erbij. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, maar daar middel en niks zaten in de studio de afgelopen twee uur voor nog steeds wakker. Uh, ik ga mijn tassen pakken, ik ga zometeen lekker naar bed. Ik blijf uh, lekker zitten. Jij blijft lekker zitten. En, want jij gaat uh, ook uh, nu al wakker doen, zometeen ook van Omroep WNL. En daarvoor is aangeschoven ook Robert Smit. nacht, Robert. nacht. We gaan het onder meer hebben over de Amerikaanse filmindustrie, want die floreert op dit moment in barre tijden. Straks nog veel meer in nu al wakker. Nou, genoeg reden om te blijven luisteren in ieder geval naar Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.